We, nog, we kunnen, als we nu ons mond houden, nog een stukje van uh, Robert Long. Vieze Lize. Gaan we Vieze doen. Leuk. Tot besluit, tot het nieuws en de boodschappen. Vieze Robert Long. Vieze was haar bijna in de stad, omdat ze altijd van die enge palen had. Een lopend oor, of een ontsteking, of een helebootverweking Of een hele rits met buisten op haar gat Vezen, Lisa altijd wat Had een zalfje van de dokter dat naar Liesel rook, om haar kwalen te verhelpen. Ja, haar naam was Fieselietze en die had ze ook, dus het leed was niet te stelpen. Dat kwam, ze moest de kleren dragen van haar oudste zuster Riek, en die droeg nog honderd met van dat strakke elastiek. Maar de moeder zei je draagt ze maar, want strak is voor je ziek, en dan kan ik weer op bezoek gaan, twee tweemaal daags in de kliniek. Ja, ja, kom Lieselietze, je kikt weer hoor boek van je zuster aan. Wieselieze was haar eilam in de stad Omdat ze altijd van die eigen had Was haar navel niet ontstoken, was haar kies wel afgebroken Of haar voeten waren schimmelig en nat lieze had altijd wat En ook vriendjes of vriendinnetjes, die had ze niet. Die bleven op hun hoede. Omdat niemand graag een brand of swerofsteenpuis ziet. Die dan prompt begint te bloeden. Maar hoe vreemd het ook mag kloppen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van drie uur. Mark Visser met het ROS-journal in Griekenland stemt het parlement over de liberalisering van de transportsector. De wet is in principe al goedgekeurd, maar er wordt nog gestemd over de overgangsperiode voor de liberalisering. Vrachtwagenchauffeurs protesteren al tien dagen tegen de wet. Vanochtend blokkeerden ze opnieuw een paar wegen rond Athene. Ze willen een overgangsperiode van zeker vijf en niet drie jaar, zoals de regering heeft voorgesteld. Door het vrijgeven van de markt kunnen Griekse chauffeurs goedkoper aan een vergunning komen. Nu is maar een beperkt aantal vergunningen waardoor ze erg duur zijn. Chauffeurs verkopen ze aan elkaar door. De opbrengst zien ze als hun pensioen. Chauffeurs willen minstens vijf jaar om aan de liberalisering te werpen. De gevangene in België wordt voor de 24ste keer in drie jaar overgeplaatst. De cipiers zijn van de gevangenis in Nijvel eisen zijn vertrek nadat hij twee bewaarders met een schaar had aangevallen. De gevangene staat bekend als lastig en agressief en heeft de bijnaam Farid El Fou, Farid de gek. Hij zit een straf van negen jaar uit voor gijzeling. De cipiers willen dat de gevangene voor vrijdagmiddag wordt overgeplaatst. Als dat niet gebeurt, gaan ze in staking. Het meisje van 7 uit Rotterdam, dat sinds gistermiddag werd vermist, is terecht. Ze werd teruggevonden bij familie. De moeder en de oma van het meisje zijn gearresteerd. Vanochtend gaf de politie een Amber Alert uit over het meisje. Haar signalement werd verspreid via sms en e-mail: in bussen, trams en treinen en bij de McDonald's. Het was de vierde keer dat er in Nederland een Amber Alert uitging. Toen besluit het weer. Veel zon met af en toe sluierbewolking en een middagtemperatuur van 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst zondag, maar daarna later op de dag vanuit het westen bewolking met onweersbuien. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.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 De Blues was het. Echt Blues. Soul Blues. Anita Franklin was er ongelooflijk goed in iets. En dat ook duidelijk. Eén van de Blues standaard. Er zijn een heleboel versies van dit nummer. The Night Time is the Right Time. Er is zelfs een versie, dacht ik ook, van Ray Charles. Dat is een versie van een Nederlandse band... Uh, nou, daar ben ik even de naam van kwijt. Flavium, ja. Flavium heette die band. Ook die hebben er een uh, versie van gemaakt. Een van de bekende blues. Standards. Een nummer dat uh, werd geschreven... Oh, dan moet ik even kijken. Mieke zo begint te piepen. Ja, <laughs> nee, oh. Je sloeg er tegenaan. Nou, ah. hij, hij piept ook. Hij piept ook. Hij piept, ja. hij piept ook. Ja, geschreven door Lou Harmon en uh, uh, Crossroads en zo. Die hebben het nummer gemaakt... The nighttime is the right time. Van de LP Rita Now uit de zestiger jaren. Uit het uh, toptijdwerk van de Soul, mag je wel zeggen. Was het toen eigenlijk een beetje ook op haar hoogtepunt, eigenlijk? Ja, dat ja. Was toen, het, ja toen was de hele Soul gewoon op zo'n hoogtepunt. Mm. Dat was de periode dat je. Uh, dat was eigenlijk de periode dat, dat je eigenlijk twee belangrijke Soul-labels had. Uh, toen nog echte Soul, dat werd geen disco genoemd. Maar het was gewoon echte soul -muziek. En je had eigenlijk twee uh, stromingen tegenover elkaar staan in de tijd. Het was Motown met uh, Supreme's ja, en dat soort werk. Dacht ik al. En, en, uh, en natuurlijk een andere was het Atlantic Label. Met uh, Stax en Volks ja. daarbij. En dat waren, uh, ja, die, die, die, die. Dat vond ik persoonlijk, maar dat is natuurlijk mijn, mijn eigen idee daarover. Ik vond Motown in die tijd niks. Dat vond ik allemaal veel te gelikt en veel te commercieel. En weet ik het allemaal niet. Maar nogmaals, uh, dat is uh, mijn gevoel daar toen de tijd over. Uh, nu denk ik daar wel anders kun je, over. Kun je, je zeggen dat Stax een beetje dat wat, wat meer dat ongepolijst uh, Dat, dat ja. Een beetje dat rauwe. Dat ja, de... meer uit de blues, hè? Uh -huh. meer, gewoon, uh, jongens, Otto's Wedding en zo natuurlijk gewoon. Uh, uh, en, en ook Wilson Pickett, Sam and Dave, uh, Eddie Floyd. En die hebben bij elkaar toch wat, wat knallers gemaakt in die tijd, hoor. Dat vergis je wat, niet. Kan nog wat leren van jou, Ruud? Ja, die hebben toch echt wel. Uh... Dus Atlantic was eigenlijk met die bijlabels Stax en Volt, was het. Uh, was het uh, ja, uh, toch wel een heel groot soul-imperium. <kacht> en uh, Rita Franklin was daar een van de belangrijkste vrouwelijke vertegenwoordigers van. Vandaar dat ze haar ook uh, altijd de queen of soul noemde En het, dat was ze ook. Het was echt een van de beste stemmen uit die tijd. Mm -hmm. Klaatu weer. De LP Nou uit 1977. Ik heb u straks al verteld wie erin zaten in Klaatu en... Uh, de, dat het nu dus wel bekend is, maar toen de tijd niet. Toen de tijd was het eigenlijk één groot mysterie. Maar dat is intussen wel ontrafeld, natuurlijk. Er zijn wat dat betreft wel veel meer mysterie geweest die ook later ontrafeld werden. Goed, we gaan van de LP dus nu. Nou, van de LP nou gaan we nu draaien. De, the Loneliest of All Creatures. Hier is het wederom, toe. I'm Oh <laughs> Hij loopt in één keer over uh, naar het uh, volgende nummer Ruud. Is dat zo? Ja. Dat is wel... Nou, ik zit ook even te kijken hoor, maar hij loopt gewoon... Uh, dit nummer loopt over in het uh, tweede nummer. Huh. Hoor maar. <laughs> hoor maar. Nou, volgens mij is het nog hetzelfde nummer. Maar oké, okay. uh, ik weet het ook niet. Het zou best kunnen... Eh? Laten we het even draaien. Laten we even draaien. Ja? Oké, okay. wat's... Wat's nieuw? Of All Creatures in the Universe. Klaartoe. Dus ja, het loopt inderdaad zomaar door. Dat is allemaal verrassend. Uh, maar dat maakt hem niet uit. Loneliest of All Creatures in the Universe. En dat uh, van die LP. Nou, van toe. Um, ja, er is, er is inderdaad ook een... Uh, ze zijn ook geloof ik later nog wel eens een keer bij elkaar geweest... Maar dat heeft allemaal niet zo erg veel indruk gemaakt. En uh, er is van deze LP ook een, een cd verschenen met nog wat meer tracks erop, als ik het uh, goed uh, begrepen heb. Maar goed, cd's, dat is verboden in dit programma, dat doen we niet. Wij houden het uitsluitend op LP's. En uh, want daarom heet het ook de Vinyljaar. Uiteraard. Ja, toch? Ja. Zo is dat. Hé, hey, um, Robert Long. Ja. Uh, vlak voor het nieuws hoorde we nu Vizelize. Uh, dat konden we helaas niet helemaal. Draai. Misschien krijgt het nog even een herkansing, weet ik niet. Uh, Vizelize werd uh, live opgenomen in uh, Societeit de Longdrink. <lacht> staat niet bij wie die was. Maar uh, dat staat er wel op. Werd live opgenomen. Uh, met aan de piano Erik van der Wurf. En Erik van der Wurf is ook de man die alle andere arrangementen geschreven heeft voor deze plaat. Erik van der Wurf is een organist, pianist, die uh, uit de stal komt van Herman van Veen. Juist! Ja, want daar, ah. daar werkt hij ook heel veel mee samen. Uh, die heeft alle, alle arrangementen gemaakt. De productie was in handen van John Meuring. En de plaat is opgenomen in Heemstede, in de Intertoon Studios. U weet wel dat die zaten, die zaten onder dat prachtige gebouw aan de Bronsteenweg 49. Dat kunt u, als u in Heemstede wel eens komt, staat zo'n mooi, mooi huis. Het lijkt een beetje op een chalet, op een, uh, ja, een beetje Zwitsers huis lijkt het op. En dat was vroeger uh, het hoofdkantoor van uh, IMI, of Bovema toen de tijd. En daaronder, in de kelder, zat een hele goede studio. En dat heette de Intertoon Studios. Later is dat, geloof ik, gewijzigd, toen het heette het eens IMI Studios, zo weet ik veel. Ik weet ook niet of het allemaal nog bestaat, maar doet er ook niet toe. Deze plaat is dus inderdaad daar opgenomen. met uh, de techniek van André Honing en uh, Eddie Hilbertsen. Die ken ik ook alle goed. Daar heb ik ook wel eens mee opgenomen met die, met die mensen. Prachtig. Um, we gaan van deze heerlijke plaat, vroeger of later uit 1974, gaan wij draaien. het prachtige liedje Kalverliefde. Hier is Robert Long.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 Ze zeide dat je met haar ging want om je pink droeg jij haar ring het rode steen die gaf ze eerder aan geen een.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 Ongelooflijk mooi. Ook zo'n manier waarop hij het zingt. Heel, heel klein, heel intiem en, en uh, uh, fantastisch vind ik dit. Kalverliefde. En uh, ja, het, het, uh, het geeft ook zo mooi aan wat Kalverliefde eigenlijk is. He? Ja, he? Weet jij alles? Ik kan er niet over oordelen. Ik weet niet wat je nee? bedoelt. Heb nee, jij ben... nooit kouverliefden gehad? Ah, ja, wel natuurlijk. Natuurlijk wel. Ah, nee, heeft eh, nog eh, ik, bedoel, uh, ik bedoel, als ik... Uh... Ja, uh, nog allemaal, toen we een jaar of dertien, 14 waren verliefd. Ja, zeker wel. Misschien wel eerder, op een, op een grietje van school, weet ik veel. Dat had je toch allemaal. Misschien wel op de juf. Misschien wel op de juf. Ja. Ja. ja. ja. <laughs> Kijk, je zit al te lachen, maar het is, het, het is, het, het is, ja. is mij wel overkomen. Nou, mij niet hoor. Jou niet? Nee, ik had, maar van, die, het? Ik, ik had van die oude juffen. Nee, nee uh, nou, maar ik heb ik ik een paar jonge juffen gehad. Oh, nee. komt Ja. <laughs> Ja. Goed, nou, oké. Okay. Wat een zo... bekentenis allemaal hier Ach, de Tijdens de die... vinyljaren ga ik even uit de, uit de school klappen. Ja, er. Ja, de heel Zandvoort kletst over morgen. Jaap Koper die was verliefd op zijn juf. Nou, op, op het schoolplein. Nu, nu weten we hoe hij zo terechtgekomen is. Hij was verliefd op zijn juf. Ja, nee, uh, dat dat even weten. Yvonne heeft het gelukkig gemist. <lacht> nou, die, heeft het, <lacht> die heeft het niet gehoord. <lacht> <lacht> um, op okay. Ja, op de juf. Ja, je moet eens weten, dames en heren. Het is een studio vol hier vandaag. Normaal is Maurice er, dus er niemand binnenkomen. Dan <laughs> zou dat door Maurice komen. <laughs> God, hij zit nu ergens in Turkije. Met ja. een teen in het water, denk ik. gezegd. Ja, en, uh... en, en volgens mij, als ik hem zo ken, zit hij ergens op een of andere manier stiekem mee te luisteren. Maar, zou je denken? Ja, nou, ja via, het, via, het, via het internet. Ja, via het internet of zo. Met een, Straks belt hij erop. <laughs> um, goed, we gaan naar. Uh, <laughs> Je bent er helemaal, je bent er helemaal uh, beduust van. Uh, nee, hoe ben gek? Ben ik, ja. ik zeg al beduust. Kleine. Ik heb van een, ik heb van vuren gestaan. Oh. Um, you're my sweet, sweet. Of you're a sweet, sweet man, dat moet ik zeggen. En dat van die prachtige plaat van Rita Franklin. You're a sweet, sweet man. Mm. Hè? zo gaat het. En dan sta je met mijn bakje koffie en dan moet ik weer terug. Ja, ja, ja. ja techniek is bij dit programma is geen, makkelijke, geen makkelijke job. Ik zie er al tegenop dat ik het volgende week zelf moet doen. Dat ja, wordt nog leuk. Ja, wordt nog lachen volgende week. Dan gaat er echt van alles mis, moet je opletten. Tenminste, als we geen techniek hebben. Maar we gaan gewoon door, hoor. we laten ons niet weer houden. Wat voor you ook? Know? Uh, Arita Franklin, you're a sweet, a sweet uh, man. Daar was een van. De plaat. Arita, nou, het is intussen alweer half vier. Time flies when you're having fun, zeggen ze dan. En uh, dat klopt ook wel. We hebben ontzettend veel lol in de studio. En dat komt ook als je naar buiten kijkt. Het is dus van dat lekkere weer en zo. Langzaam nou weer. Uh, uh, dus, uh, maar straks uh, heerlijk even op het tras. Uh, bij V6. En dan gaan we even heerlijk. Uh, <laughs> ja uh, het is een verkapte reclame dus ja, dat, uh, moeten we dan dat, niet uh, dat de boel is, evalueren, geloof ik hè? Is, ja maar dat hebben we dat doen we altijd is dat het zo ja stiekem wel stiekem ja stiekem wel oké okay. we noemen nooit de naam nee nee uh, ik weet dat we zijn geloof ik bij met, uh, in, in onze vorige een keer gevorderd tot café 12 of zo <laughs> Elke ja, week volgens ochtend. mij, als je, het deelt, als je 48 deelt de 12, kom je ook op hetzelfde ja, getal. Ja, oh. ja. <laughs> ja. Ja. Klopt helemaal. Ja, uh, alleen schrijven het dan. Ja, oké, okay, is goed. Ja, ja, moeten we wel even... Het is bijna half vier al hier. Ja, de, de, de. Uh, de kraker van de week. het is een oude single die ik uit de kast haal. Ben met thuis, want er staan er een heleboel. Want ik kocht toen een tijd heel veel plaatjes. En ik ben ook nog eens een tijdje djockey geweest... in een kroeg in Sampoort. Welke? In de Weiman. Oh, die! En het leuke was dat daar af en toe wel eens een meneer binnenkwam. En hoe die eraan kwam, weet ik, dat weet nog, nog, nog steeds niemand. Maar dat is ook niet belangrijk... Die kwam soms af en toe met hele platenkoffers aan. En volgens mij was het allemaal gejat met leven. Maar dat maakt me niet veel uit. <laughs> van de vrachtwagen. En dan me. kocht ik dat voor een tientje van hem. En dan had ik, dan had ik echt. Dat, daar zaten oh, zo'n vijftig singles in. Dat weet ik niet geloven. Uh, nou, dit is er een van. Je had in de jaren zestig een meneer. die heette Jonathan King. Die Jonathan King. die had een, uh, een hit met Everyone's Gone to the Moon. Maar uh, Jonathan King had ook uh, de neiging. om af en toe. Eens, uh, onder andere namen plaatjes te maken. Ja. Dan wist je niet dat het Jonathan King was. Ja, dat hoorde je dan op een gegeven moment wel. En het waren meestal een beetje gekke plaatjes. Een beetje, beetje humor, een beetje raar. En ik heb er hier een van gevonden en meegenomen. Uh, onder de naam The Piglets. <laughs> The Piglets. Ja, uh, Het is gewoon Jonathan King, maar het is een heel leuk plaatje. En u kent het vast nog wel, zeker als u in die tijd veel naar de radio uh, uh, luisterde. Dan kent u het vast wel. Het heet Johnny Reggae. Die zijn The Piglets. Lange, He's a real tasty geezer. He's grown his hair a bit, but it's smooth not too long. And he wears a baseball shirt with a number 17 on. He looks great in his big white basketball boots. He's stupid over football and he looks me in the eye when he shoots. Reggae, reggae, reggae. Here comes Johnny Reggae. Johnny Reggae, reggae, lay it on me. It's Johnny Reggae, Johnny Reggae, Reggae lay it on me. van Jonathan King, zelfzanger. Uh, en die had dit geproduceerd. Een beetje gek, een beetje leuk. Johnny Reggae. Um, uh, wat men toen de tijd dan uh, reggae noemde. En uh, het leuke was dat uh, de DJ... <laughs> in de discotheek waar ik toen werkte... die had ook de neiging om... Uh, het schouder dan op, uh, op het hoesje te zetten. En we hadden toen voor reggae... Voor reggae was ik, als ik het goed heb door Joost de Draaier... in de tijd... De, de, of wie dan ook. Maar in ieder geval een van de dj's van de tijd... had voor reggae de naam hoekentakken eh, muziek eh, bedacht. Hoekentakken. Dus het staat hier ook op het hoesje. Hoekentakken. Ja. Het <laughs> is een hoekentakken muziek. Ja. Hoeketak, hoe Heeft hij eigenlijk ook gedraaid uh, bij uh, datzelfde tentje... waar jij dat obscure tentje in Zandpoort gedraaid? Joost en Draai? Nee, natuurlijk niet. Ja, ja, ik, dat ik, niet vraag ik vraag het maar gewoon. Ik nee. weet niet of Willem van Koot alias uh, Joost nee, uh, nog ergens... dat deed Willem niet, hoor. In de, in de koffer ergens, uh, weet ik of wat? Nee, dat deed Willem niet. Nee? Willem, die was... Uh, toen al uh, Duk zakelijk bezig met, uh, met zijn platenmaatschappij en al dat soort dingen meer. Uh, en heeft heel veel betekend voor heel veel Nederlandse artiesten. De heer Van Koten. Uh, Willem van Koten dan. Goed, klaar toe. We gaan door met het programma, dames en heren. En uh, we pakken weer eventjes erbij die plaat Home. Of Hoop, moet ik dat nou goed zeggen? Hoop van Klaar Het is wel een lang nummer weer. Maar ja, dat, uh, dat gebeurt nog helemaal Het duurt bijna zes minuten. Dus ik hoop dat u ervan geniet. And at number that heet so said The Lighthouse Keeper. Yeah. I am the very loneliest of creatures in the universe. Indeed, I am an habit after man. Witnessed mass destruction Like you've never dreamed and was I fear I shall bear witness once again So said the lighthouse keeper As he struggled up the spiral stairs Which led him to the laser flare which scanned the cosmic void. Where keeping constant vigil. So said the lighthouse keeper As he wiped a teardrop from his nose Upon which his spectacles rose And gazed out to the stars And like a portrait still he stared And sighing to himself declared I must invent Zo so zit de Lighthouse Keeper. Prachtig, mooi. Van Klaatu. Die bent uit Canada. Dus uh, LP uit 1977. En als je het toch eens kijkt. Want we hebben eigenlijk in dit programma hoofdzakelijk... toch wel muziek uit 60, 70 jaren... gedraaid tot nu toe. Uh, maar ja, viniel. Er was er wat op aangewezen. Hoewel, LP's eigenlijk weer helemaal terug... aan het komen zijn. Hè? Ik denk zelfs dat de LP... de CD op een gigantische manier... gaat overleven. En het, dat blijkt eigenlijk al, want... Heel veel nieuwe muziek komt ook gewoon weer op LP uit. Op vinyl. En uh, ja, op een of andere manier vinden mensen het toch mooier klinken. Ik denk ook wel dat dat zo is. Is het een, misschien ook de romantiek? Ja, ik denk dat dat er ook wel is. Maar ik denk ook dat, dat met name als je dus remakes van LP's eruit op CD hoort, vind ik dan, hè. Ik bedoel, dat is mijn en de mening, tikkers wel. zijn er een beetje uitgehaald. Ja, ook dat, maar ook uh -huh. alle, alles, dat is eruit gehaald. Maar er zijn ruisjes weggehaald. Het is allemaal dat een beetje dan. opgepept. Het is allemaal natuurlijk zeg maar, afgemixt op, op uh, dat er geen enkele piek meer is. Ja, uh, alle. alle ze, hebben, ze hebben toen de tijd bijvoorbeeld. Dat, dat de CD's van de Beatles uitkwamen. de eerste CD's. dat ze de eerste vier CD's mono wilden maken. omdat je dan tikjes en kraakjes. en piepende drumpedalen. Drum en dat soort dingen niet hoorde. Terwijl er eigenlijk van de LP's, en dat bewijs. Leveren leveren elke week met die oude 63. Want die is gewoon al heel goed stereo. Mm -hmm. En het is een... Ja, met stereo puur rechts-links. Dat had je nog eenmaal in die tijd. Maar het is wel stereo. Ja. Oh, overigens over vinyl gesproken. Want ja, ik loop ook al een tijdje mee in dit radiovak. Bijna 25 jaar. Uh, het was wel uh, uh, over vinyl. Maar dat is een ander soort vinyl. Uh, we hadden in de tijden dat uh, Amst uh, Amsterdam heel veel radiopiraten voortbracht. Ja. Hadden ze uh, ja, zoiets van... Uh, R&B soul. Uh, ja. En dat werd altijd in bakken aangeleverd met vinyl. Maar niks van heerlijker was als je dat uh, met je aan een beetje open... en dat je dan nog... Uh, de verse lucht van, uh, van import uh, gewoon... Uh, heerlijk. Heerlijk is dat. Robert Long. Ja. ja we, gaan we gaan gewoon, gewoon verder doen, natuurlijk. Ja. ja, natuurlijk. Het is geen praatprogramma. Ik, nee, nee, ik hou mijn mond weer. Oh nee, hoor. Zo, zo, zo nou, nou ja. Okay. <laughs> hou je mond toch eens een keer. Um, Robert Long. Een liedje dat in de tijd zeer controversieel was. Zeker in uh, Gelovig Nederland. Maar helemaal het kruis. Ja. Uh, gelovig Nederland, uh, christelijk Nederland. Was zeer geschockeerd door uh, dit liedje in de tijd. Ik denk zelfs ook dat bepaalde omroepen zoals bijvoorbeeld de NCRV het gewoon niet wilden draaien. Want hey, uh, uh, nou, die was er toen nog niet. Nee, die was het toen, niet. Is... toen dan niet. Geen Andries vol Nee, die Even. hadden we toen niet. Nee, nee de EO is van, van latere tijd. Ik weet niet precies wanneer de EO begonnen is, maar in ieder geval niet in deze tijd. Want, uh, maar goed, dat is allemaal niet zo belangrijk. Um, uh, het was weer een aanklacht. Ja, zoals een aantal liedjes op deze LP echt wel een aanklacht waren tegen de toen geldende moraal en zo. En uh, een beetje op een uh, dus heils manier uh, opgezet, uh, dit werkje. En het is wel heel leuk. U weet natuurlijk gelijk waar het over gaat. Hier is Robert Long met Jezus Red. Toen het christendom op aarde kwam en ieder mens het recht ontnam... om zo te leven als hij dacht dat goed was... en heel de aardkorst dik bevlekt met bloed was...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 Maar niets daarvan vergeet het, maar het is Boeddha hier, Jehova daar. Men draaft getuigend door elkaar en heeft de oplossing al klaar. Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet. Jezus redt, Jezus redt, enkel door het gebed.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 Uh, ...behoorlijk controversieel was... ...want uh, hij schopt toch echt... ...op niet mis, niet mis te verstaande wijze... ...aan tegen heilige huisjes... ...en met name... ...tegen die meneer in Rome. En uh, ja, ik denk eigenlijk... ...als je dat goed bekijkt... Uh, ...dat het nog steeds actueel is... Uh, ...in bepaalde gebieden. Uh, maar goed... ...zo is het nou eenmaal. Uh, Jezus redt... Uh, red, ...en vooral de slotzin... red Jezus uit de goot. Ja... En uh, Jezus was vooral, als je natuurlijk, uh, het goed bekijkt, was Jezus ook niet meer dan een. Ja, ik hoorde, gewoon een rebel. Ik hoorde vroeger uh, vanmorgen een verhaal dat het gewoon een oproerkraaien was. Was het ook? Ja, ja want was het. als, als uh, bijvoorbeeld, is even heel leuk over. Even een klein stukje over het thema Jezus. Ik heb een verhaal gehoord van ja. Als hij op een gegeven moment in de gevechtshouding stond. He, want hij kreeg eerst een oplawaai en dan ging hij, uh, liet hij zijn andere wang. Maar dan stond hij gelijk in een, op op, ja, in een gevechtsstand stand van wat uh, moet je nou? Ja. nou goed. Uh, nee, maar goed, het is hij was, een, hij was natuurlijk gewoon een rebel in die tijd. Hij schopte ook aan tegen die Romeinen die de, dat land uh, Israël of dat, dat gebied daar uh, gewoon overheerste en onderdrukte. En dan schopte hij gewoon op een verschrikkelijke manier tegenaan. Hoorde die bij Asterix en Obelix? <laughs> ja weet ik veel Kom nou, ja, ja. toch nou, nou krijg je straks wel echt op je dommer van, van de Zandvoortse pastoren ah, Maakt niet uit, die luistert toch niet dus Nou, nou <laughs> dat weet je nooit Weet je nooit nee? Ik zie er al een hele boze dominee die, uh, Nou ja Goed en, uh, goed. Deze is Red dus van uh, vroeger of later van Robert Long. Rita Franklin weer met uh, een nummer dat uh, later nog eens een keer... en dat is eigenlijk een beetje toch een standaardversie geworden. Jammer genoeg vind ik eigenlijk. Uh, niet dat die niet goed is, maar ik vind deze eigenlijk puurder. Uh, het nummer Think. Uh, bekend geworden, Eigenlijk grotendeels bekend geworden door de film The Blues Brothers... uit veel latere jaren eigenlijk. Maar het was uh, al een hit voor haar in de zestige jaren... Uh, Tempo lag toen aanmerkelijk lager dan, uh, dan de versie die uit de Blues Brothers kwam. Uh, u kent hem nog wel. Die klassieke scène in dat eethuis waar die, die vent uh, op een gegeven moment weer bij de band wil. En Rita Franklin als zijn echtgenote dat helemaal niet wil. En uh, daar een hele tirade gaat houden tegen haar partner. Dat ze niet wil dat hij uh, gaat, uh, gaat, gaat spelen weer met die Blues Brothers band. En uiteindelijk van het verhaal gaat hij toch. Dus die hele tirade Hij heeft weinig geholpen. Maar het nummer stamt al uit veel eerdere jaren. Ik moet nog even precies kijken hoe, uit welk jaar deze plaat is. Maar ik dacht 69 of daaromtrent misschien 70. Kwam misschien ook wel wat eerder. Misschien ook wel 68. Ik weet niet. In ieder geval, uh, we gaan hem draaien. De klassieke, de originele versie van het nummer. Think. Dit is Rita Franklin. De originele versie van het nummer Think in de Blues Brothers uh, film zat hij later wel. Uh, Daar hadden ze tempo ook behoorlijk opgeschroefd. En uh, ja, ik vind dit meer swingen. Als ik eerlijk ben, vind ik deze versie meer swingen. Gewoon meer de tijd, rustige tempo en uh, dan uh, hoor je de tekst ook beter. Rita Franklin dus met uh, Think. We gaan uh, door naar Klaatu weer en uh, dan lopen ze langzaam ons aardig naar het eind. Uh, ik weet niet hoeveel tijd, ik had nog één leuk liedje van Robert Long om uh, gedachten, maar ik weet niet of we daar nog aan toe komen. In ieder geval, nu eerst klaar toe met uh, de titelsong van de LP. En dat nummer, uh, even kijken naar Jaap, of hij al klaar is? Ja. Uh, nou, het, het, wordt, het wordt een beetje ergens een beetje half in het begin, hoor, toch? Ik kreeg hem niet helemaal. <laughs> Oké, okay. hier is het nummer Hope, hier is Klaartoe. nog even door, Ruud. Klein stukje nog. Nou, vooral als je het niet doet, dan hoor je toch wel zo verschrikkelijk veel Beatles-invloeden. Er zit zelfs een loopje in. Uh, dat, dat, komt, dat komt rechtstreeks ja. uit een Beatles nummer vandaan. Ja, dat dat, dat ik hoor je ik, ik Het, het zit... hele stijltje van de basgitaar, ja. het, zou, het, zou, het zou echt Paul niet kunnen zijn. Uh, uh, maar is het niet. Het, is het is klaartoe... zit een beetje op mijn tong, zit het bestorven van wat jij bedoelt. Maar ja. ik kan er niet op komen. Nee, nou... Uh, ik ook niet eigenlijk. We gaan uh, afsluiten, dames en heren, want het is alweer bijna afgelopen. En, uh, ja, dat uh, gaat nog een beetje door. Maar we gaan, we gaan afsluiten ah, ik je de plaag. met... ik zit hier even te plagen. We gaan een beetje afsluiten met Robert Long, want dat vind ik leuk om daarmee af te sluiten. Bedankt aan Jaap Koper voor, uh, voor zijn fantastische techniek vanmiddag. En uh, we gaan uh, eruit met Robert Long. Mien, let op, lachen.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 Van alle zeden zijn ze wars bij vrouwen, zin die overdwars. Nee, laat maar fikken en voorlopig niet meer blussen. En nee, nou eens zo'n auto weg.